Door alwegens met het NOS-journaal. Directeur Elbers van regionale omroep L1 heeft het door hemzelf voorgestelde privacyreglement ingetrokken. Daarin stond dat er verborgen camera's konden worden opgehangen op de redactie. en dat hij bij zwaarwegende redenen. vertrouwelijke mails van journalisten, OR-leden en de bedrijfsarts zou kunnen bekijken. Het voorstel leidde al twee keer tot een werkonderbreking bij de Limburgse regionale omroep. Elbers werd in september benoemd. En het personeel heeft geen vertrouwen meer in hem. Ze verwijten hem een autoritaire stijl van leidinggeven en een gebrek aan communicatie. Fabrikant Kovelt roept uit voorzorg flessen diksap terug, omdat er bij het opendraaien van de dop glasschilfers in terecht kunnen komen. Het gaat om glazen flessen van een halve liter met fruitsap. Door een productiefout kan het glas aan de bovenrand gaan schilferen. Daardoor bestaat het risico dat glas terecht komt in het drankje. Diksap wordt vooral aan jonge kinderen gegeven.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 Follow the Money vraagt zich af of dat het geval is. Uber is niet bereikbaar voor commentaar. De avondklok op Aruba blijft van kracht. Wel wordt die iets versoepeld. Mensen mogen nu tot middernacht buiten zijn in plaats van tot 11 uur s'avonds. Sinds eind december geldt op Aruba een avondklok. Er zijn nog wat versoepelingen doorgevoerd. Zo mogen winkels een uurtje langer open blijven. Tot 11 uur s'avonds. Het weer bewolkt, zo goed als droog. 0 graden wordt het in het noorden, 6 in het zuiden.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 Bij de, bij de balie van pluspunt weten ze dus alles over wat er op dit moment wel en niet kan. Ja, dus een, als ik een beetje uh, lastig in me, uh, niet zo goed in mijn vel zit en ik weet niet hoe goed ik mijn huiswerk moet maken, dan kan ik nog even bellen. Dan kan je dus bellen met, met, met, met die huiskamer, voor oh. jongeren. Die is speciaal geopend hè, voor, voor de ja. jongeren op dit moment die het heel erg moeilijk hebben natuurlijk.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 Vanaf uh, ja, lagere school tot, uh, tot uh, middelbare school, ja, denk ik. Oké, okay. nou is dat mijn jaar of 18, 19 zo. Ja, ja, ja, zoiets. Je ja. kunt dus naar uh, de huiskamer ja. en daar kan je huiswerkbegeleiding ja, dus krijgen, praatje maken. We, ja, daar kunnen ze van alles doen. Je kan die huiswerk online, je kan, je kan gewoon uh, dingen doen met elkaar. En, uh, daar zijn uh, mensen om je, uh, jongeren die uh, werkers die je daarbij helpen en ook sport hè, is ook leuk hè, om buiten dingetjes uh, sportieve dingen te doen. Onderleiding van de sportservice is ook al mooi dat ze oh, dat. Is ook uh, mooi. Ja, dus heb, dat je dat kan ook een beetje sporten. Doen. Ja, nou dan haalt het een mag, beetje. Ja, mag ik dan, ja, mag ik dan nog even, want ja. er is natuurlijk nog niets. van mag ik iets van de een bericht van de GGD even doorgeven. Ja.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 Uh, mensen ja. die wat willen van pluspunten uh, en uh, de jongeren die naar de huiskamer willen... bel even met pluspunt of met Marike 06-363-00809. Ja. Gerrie, ik uh, hoop je de volgende keer te spreken met een mooie agenda. Dank je wel. Ja, dat hoop ik ook, Ben. Nou, Hadziens. Dank voor de tijd en okay. uh, fijn weekend. Dank je wel. Oké, okay, dag. Coronatijd praten wij met uh, een aantal mensen die van alles doen. Uh, uh, of het nou mee te maken heeft of niet. In dit geval heeft het er wel iets mee te maken, denk ik. We gaan praten met Esther van het wijkteam. Esther, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, je bent aspirant wijkverpleegkundige. Waarom ben je geen verpleegkundige? Ik, nou, ik ben in de opleiding voor wijkverpleegkundige. Dus ik ben verpleegkundige. Ja. En in mijn laatste half jaar van... Uh,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 Die, het is een vrij, vrij groot kantoor. We starten met z'n morgens smorgens. Dus we kunnen aardig uh, afstand houden van elkaar. Mm -hmm. En dan gaan we de wijk in. En dan uh, heeft iedereen zo zijn eigen route. Waar is jullie, waar is jullie kantoor? Bij ons kantoor is het op de Hoge Weg. Oh, okay. Volgens mij heeft vroeger daar uh, de gemeente ook in gezeten. Een Dependance. Oh, okay. uh, ja. Achter, uh, achter Smit. Uh,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 In het redelijke. Je gaat niet voor steunkous een half uur uittrekken. Nee, dat valt op. Maar wel een paar... Ja, nee, dat, dat gaat niet. <laughs> je <laughs> moet wel eerlijk blijven. <laughs> ja, ja. En bovendien zie je schil van de koffie dan. Hè? Aan het ja, eind van ja, de dag. Ja, ja. Dat is, is ook weer niet goed. Of je een kopje moet drinken. Nee. nee, maar we proberen daar... Hmm. Hè? Want soms is er. mensen hebben niet alleen maar steunkous. Er is dus soms ook een, een achterliggende problematiek.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 Hey, Ik het is altijd even goed tot, tot mensen door, hè? hoe heftig corona kan zijn. Nee, dat, uh, dat is ongeveer de hele le leeftijdscategorie onderhand. Dus daar moeten we ja. maar gauw overheen. Ja. <laughs> ja. Ja. ja, en we hebben wat oudere mensen, hoor. Zand voor de hoog, nee, 80-plussers, 90-plussers. Uh... Ja, die zeggen ook, mijn leven is wel voltooid. Ik heb het mooi gehad. En, uh, het is goed zo. Liever... Ja. Ja. En... Nou, merk je dat? Is daar een omslag in nu ineens?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 Oh, het, is, uh, uh, het is een, een brede groep, 50.000 leden zag ik. Uh, yeah. Ja? Is, is het, ja. Een beetje, zijn er zoveel mensen die moeite hebben uh, met lezen? Nou ja, wij zijn een, een, een, een bibliotheekservice voor iedereen die zou willen of moeten kunnen lezen, maar dat niet meer kan. En in die zin hebben we natuurlijk ook wel een vrij brede doelgroep.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 Wat is meer zei. Hey, als je die, uh, die leeftijdsgroepen is, is, is pakt. Hè? Ik neem aan dat jullie dat ook bekijken. Waar, waar zit dan uh, de grootste drukte? Wie, wie, wie reageert het meest bij jullie? Uh, nou ja, wat ik, uh, wat ik al zei, dus we hebben we hebben uh, veel jongeren die gelukkig de weg naar passend lezen uh, kunnen vinden. Uh, en dat vinden wij heel belangrijk. Uh, want, uh, uh, als je al op jonge leeftijd uh, kan genieten van boeken, dan heb je daar de rest van je leven plezier van zo gezegd. Mm -hmm.